Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het aantal politiemedewerkers dat is ontslagen... omdat ze informatie hebben misbruikt of gelekt naar criminelen... is fors gestegen. Uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd... blijkt dat er de afgelopen twee jaar in totaal 60 politiemensen... om die reden zijn ontslagen, tegen 34 in de twee jaar daarvoor. De politie heeft geen duidelijke verklaring voor de stijging. De vakbond NPB is bezorgd en zegt steeds vaker meldingen te krijgen... van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 Afgelopen nacht zijn er opnieuw Nederlandse jongeren aangehouden in de Belgische badplaats Knokke. Het is daar al een aantal nachten onrustig, omdat de cafés eerder dan normaal sluiten vanwege het coronavirus. Vannacht werden twee minderjarige Nederlandse jongeren opgepakt. Ze riskeren een boete van 175 euro. De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van een man die oudere vrouwen berooft van hun ketting. De man sloeg in korte tijd 14 keer toe, telkens op een andere plek in Utrecht en het gooi. Alle slachtoffers zijn 65 plus, de meeste 80 plus. Door het geweld waarmee de man de sieraden pakt, lopen de vrouwen verwondingen op. In zeker één geval kwam een slachtoffer ten val. De bewakingsbeelden van de kettingrover zijn getoond bij RTV Utrecht.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 En de eigenaar Bas Lemmens is daar bij Jaap Koper verder op ingegaan... over de nasleep en wat de toekomstplannen zijn. We hebben omwille van de tijd het interview in twee gedeeld. Dus dat allemaal in het tweede gedeelte van het eerste uur. Uh, uiteraard Pit Report. Ja, we hopen dat om drie uur de kwalificatie verreden gaat worden... voor de, voor de tweede race van de Formule 1. Maar tot op heden wordt er, werd er de vrije training al afgeblazen... Om, vanwege het slechte weer...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 Missen Geen minuut van de dag Jij hoort hier in mijn leven Jong en oud Zing en zwaai met mij me mee Zing en zwaai met mij me mee Jou. Nou ze zijn uitgekomen, al die dromen van jou. Jij gaf mij al jouw liefde, sloof een haar om me heen. Eén ding weet ik het zeker. Ik wil handjes zien en lampjes. En telefoontjes. Gefeliciteerd, 80 jaar. En Frans Bauer, we draaiden hem speciaal voor jou. We deden even lekker mee in de studio van uh, CFM. En je kan meekijken, zfmsprekerlife.nl. Even die handjes uh, omhoog, uh, Albert Jan. Wat gingen we even niet te keer op uh, ja. deze plaats? Voor Wil. Geweldig. Heerlijke muziek zo op de zaterdagmiddag. Zo voort, een hele goede middag. So long.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 En hey, luister je naar het geluid van Zandvoort, waar je nu Ubi Ford hoort en sing our own song. The great for the tears that we've cry for our brothers and sisters who we love.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 En wij zorgen voor de zomer hier in Zandvoort.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 Echt alles en iedereen. Ja, zo is het inderdaad. Zometeen meteen praat Jaap Koper verder met Bas Lemmers van Beach Club 10. Maar is deze, Stil in mei.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 Uh, maar ja, dan moeten we maar drie, vier jaar langer werken uh, in ons trapfunctie. Maar ja, dan kijk je naar buiten op je werkplekken en dan denk je: Ja, weet je, zo slecht hebben we het hier niet om te moeten werken. Nee. Uh, dus dat was, dat was één uh, na de corona. Uh, en, en nu denken we eigenlijk dat de rook letterlijk en natuurlijk uh, aan het optrekken is. Denken we ook van ja, nou ja. Uh, dit is ook weer het uh, begin van een, van een nieuw, nieuwe start. Ja. Uh, en ja, we gaan het gewoon met beide handen aangrijpen. Uh, alle kansen die er nu al komen, we kunnen straks maar een pand naar onze eigen hand zetten. die, die we nieuw, nieuw kunnen bouwen. Mm -hmm. en, en ja, voor nu, uh, ja, met alle hulp. Joh, het, het sterkt ons echt in, on, in, onze, in, in onze gemoed, zeg maar. Ja. Een wat rustige gemoedstoestand. Dat is wat je zegt eigenlijk. Ja. Heel eerlijk gezegd. Die komt er pas als de verzekering zo direct zwart op wit zet. Wat ons verteld is. Oké. Dan kan je echt wat rustiger nadenken. Maar voor nu. Het is wel een film van links naar rechts. Van boven naar beneden. Waar we nu in zitten. Zoveel dingen komen nog af.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 En dat zijn we heel gelukkig. Ja, en als laatste sluit ik, dan sluit ik het ook af. Je meisje heeft wel eens gezegd... elke keer als ik naar de doneren zie en ik zie dat er weer uh, ja, centjes bijkomen... dan uh, springen de tranen in je ogen. Nou, ben jij iets nuchter, uh, maar doet dat jou ook wat? Nah.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 Afgelopen woensdag uh, sprak uh, collega Jaap Koper inderdaad... Uh, met de eigenaar van uh, Beach Club 10, uh, Bas Lemmens. Bodien en Bas, heel veel uh, sterkte. En mooi inderdaad uh, dat Zandvoort gewoon achter zo'n ondernemer gaat staan. En zo'n actie, zo'n doneeractie. Uh, de teller stond net...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 Stay on the moon She listens like spring And she talks